Een agent die in 2018 een man van 18 doodschoot... bij een koffieshop in Delft, is vrijgesproken. De agent werd in eerste instantie niet vervolgd... maar na een klacht van nabestaanden werd dat alsnog gedaan. De rechtbank heeft nu besloten dat de agent niet onterecht op de jonge man schoot. Die zou in de fatale nacht met een doorgeladen wapen... op een scooter naar de koffieshop gereden zijn... waar al vaker schietincidenten zijn geweest. Op videobeelden is te zien dat hij... Iets wat leek op een wapen richten op de agent. En daarom had de agent het recht om zichzelf te verdedigen, zegt de rechter. In Haarlem heeft Ali B. het laatste woord gehad in de zaak tegen hem. Drie vrouwen beschuldigen hem van aanranding en verkrachting. De dag begon met de eis van het Openbaar Ministerie. Die wil dat Ali B. drie jaar de bak ingaat. Ali en zijn advocaat vragen om vrijspraak. In zijn laatste woord richtte Ali zich tot de rechter. Maar U bent mijn laatste hoop op rechtvaardigheid, objectiviteit en dat u zich niet laat meenemen door uh, alle emoties. Ik ga bidden voor die vrouwen. Dat ze, dat, ik hoop dat, dat we het hier uh, snel kunnen afsluiten. Mijn deur staat altijd voor ze open, ongeacht wat u straks ook beslist. Altijd voor Rond deze tijd begint het EK-voetbal echt. Dat wordt geopend met de wedstrijd tussen gastland Duitsland en Schotland. En de sfeer zat er vanmiddag in München al goed in. Het is een hele tolle stemming in de stad. Het is geen feindseligheid. Het is echt dat wat een eeuw uitmaakt. Samenkomen, feieren, bier trinken. Dat is echt tip-top. Ja, zondag mag je je oranje outfit uit de kast halen. Dan speelt oranje tegen Polen. Dan nog het weer. Vanavond nog kans op wat zon. Maar er komen ook buien aan. En kans op onweer. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 I want you close, but you want space Okay, okay Pretending like everything's okay You wanna go, but can we stay? You lose all oh, oh, your control when we go oh, oh, down this road All oh, we're thinking I'll get over you I'll...